Het is de hoogste tijd voor het uur. Elke vrijdagavond rond deze tijd op NPO Radio 1. Hoogtepunten uit de Hollandse hoorspelhistorie. U kunt nu luisteren naar Nooit meer slapen. Een hoorspel van Hans Karsenbarg gebaseerd op de gelijknamige roman van Willem-Frederik Hermans. Aflevering 3! Arne! Arne! Arne! Arne! Jij! Wacht, die heuvel op. Hier, die grote steen. Ja. Nou, kaart op de steen. Daar is mijn kompas. Ja. Hé, hey. hoe kan het nou? Die hoek is 90 graden meer dan net. Zou hij dat dan toch gelijk hebben? Ach, onmogelijk. Er is natuurlijk water in het kompas gekomen. Christus, het blijft zo. Jezus, wat dat nog? Kom pas tussen die stenen. Een stok, waar, waar vind ik een stok? Laat me toch alsjeblieft eens een keer met rust. Die stok. Anne! Anne! Hé, hey, doe nou Alfred. Ik dacht dat het mooi was. Waterdichte horloges zijn van die dikke knollen. Het is het dunste horloge dat op de wereld wordt gemaakt millimeter is het geen wonder wat domme een wonder is het zeker het staat al uren stil de zon staat nu wel ja. erg laag dan is dat de middernachtzon het is het middernacht is daar waar de zon staat in het noorden Ach, wat zeur ik nou Zolang ik de berg je maar niet uit het oog verliest, ben ik toch niet helemaal van twaalf. Maar ik zou toch liever het kloofdal terugvinden, maar Arne wacht. Een luchtfoto. is Mikkels. Of jij bent natuurlijk daar. toch niet goed bekeken. Kun je opnemen? Ik... Kwiksta, ja, hij is teruggegaan naar de berg je. Hoe voelen ze er eigenlijk uit? Als Mikkelsen vindt wat ik zoek... God, dat is wel het verschrikkelijkste dat we zou kunnen overkomen doorgestoken kaart. Zorg dat je niet op verdachte wijze blijft rondhangen in de buurt van de berg voor je. Trek nog één of twee dagen verder op met Arne en die Nederlander en daarna maak je rechtsomkeerd. Ja, ja. Daarvan doorgaan toen ik ontdekte dat hij die luchtfoto's bezat, Maar ik vruchteloos achter een korsje slapen hebben. Ze is het dat is nou heel erg anders. God, ben ik stijf. Ik zou liever weer gaan slapen. Ik had toch nog een tube honing. Ja, hier. Zo eten ruimtevaders ook. Uit tubes. Ruimtevader van een beroep. Ik heb de ruimte. Ik kan pissen en poepen waar ik wil. En schreeuwen. Harder! Harder! I'm on my way to, who were you? Alfred, I'm so lucky of this thing. A suck. suck. Je uren vergeten, nauwkeurig naar de steentjes. moet ja, te kijken of er geen meteorie bij ligt. Ja. Daar gerucht zijn. Zijn hoogte zijn geen ondergaten meer. Ja, wel maar weer. Als we twee kilometer lopen. En dan kan Kijk. ik het meer liefde als nou, je jou helemaal heen. zien. Ja. ja. daar. Daar aan de overkant hebben we gekampeerd. We ben toen die die? Ik zou het beste terug kunnen gaan naar gaan varen, Zo'n 25 kilometer lopen. Dat kan ik niet doen. En ah, dan zal ik blijven zoeken. Ik moet terug naar het kloofdal. Eh, nog 12 kilometer, denk ik. Dan ben ik er morgenavond. Zonder kompas, camera kapot. En over op. 95, 100 voetstappen. Gemengeld met twee en delen door de 3,5. Uh, dat is. Ja, dat is 5000 meter. Dat komt uit. Eens kijken. 374 uh, overgestoken. Hier is de vierde. Dan is dit het dal van de Rivo 11. En dat moet zich daar versmallen tot het kloopdal. En daar is arme Dr. Livingstone, I presume. Mijn kompas wees een andere richting aan dan het jouwe. Het spijt me je had gelijk. Waar is het? Verloren. Het mooie kompas? Jammer. Ah, wees blij dat ik het kwijt ben. Je moet je hebben van. Is bij je afleven. Hij Wees gerust. Nou kan ik alleen nog maar op jouw kompas vertrouwen. Ik had het gekregen van mijn zusje die aan God gelooft. Charakteristiek cadeau voor haar. Ik vraag maar waar ze die krankzinnigheid vandaan gehaald heeft. Mijn vader geloofde niets, mijn moeder geloofde niet, ik niet. Maar zij zal de wereld de weg wel wijzen. Waar naartoe? <laughs> Weet ik veel. Naar het Noordpool, net als een kompas. De wijzer van compensatie is een gek op Negro Spirituals. <laughs> Daar. Daar staat het statief. dank. Anne! Suat! Hey God! Hey! Hey Anne! Het is een dorp. Kan ik professor Nimedaal spreken? Dat zegt u niet in Oslo. Hoep, zegt u? Ja. Voorstadje van Bergen. Ja, ja ik noteer. Trollhuygens dat 5. Telefoon 3, 2, 9, 5. Ja, ik heb het genoteerd. Dank u. Dag, mevrouw. Binnen. Goedendag. Meneer Issendorf. Ja, dat klopt. Ik ben dokter Johansen. En ik wil u enkele vragen stellen. Ja, gaat uw gang. Uh, bent u familie van Arne Jordahl? Nee, een vriend. Kent u zijn verwanten? Nee, nooit ontmoet. Yes, ja, ja... De andere gegevens heb ik van de politie vernomen. Wilt u hem nog zien? Ik weet het niet. Ik raad het u niet aan, meneer. Ik, ik raad het u echt niet aan. Bent u van plan om nog lang hier te blijven? Nee, ik wil zo gauw mogelijk naar Bergen. Ik zal een verpleger laten komen, die kan uw been verzorgen voor u weggaat. Dat is erg vriendelijk van u. Oh, dokter, ik wilde u wat vragen. Mm -hmm. Ik heb hier het aantekenboek van mijn vriend. Uh, zou u de laatste bladzijde voor mij willen vertalen? Natuurlijk. Geef u maar. Kijk, van hieraf. Kunt u dat lezen? Ja. Nou, Alfred is de verkeerde richting ingeslagen. Ik dacht eerst dat hij een grapje maakte. Na een kwartier was hij nog niet terug... Ach. Ik heb hem de hele middag lopen zoeken. Ten slotte teruggegaan naar het klooftal. Zal hier op hem blijven wachten. Zekere cabros breken spoedig tot losse puinmassa's. 33 p 2,34. Houdt u dat maar over. Ja, Alfred nog steeds niet terug. Zal toch hier blijven. Desnoods een week. Ik heb wel gemerkt... dat het uh, terrein... waaraan hij niet gewend is... hem moeilijkheden verschaft. Bewonder zijn doorzettingsvermogen. Klaagt nooit... hoewel een paar keer... lelijk gevallen. En dan houd ik hem... s'nachts nog uit zijn slaap... door dat afschuwelijke... snurken van mij... En anders zou lang gezegd hebben... ik heb er genoeg van. Helling? Dank u, dokter. Alsjeblieft. U heeft waarschijnlijk ook die geweldige klap gehoord. I ik hoorde op de radio dat men vermoedt dat er een vliegtuig was neergestort. Maar ze hebben niets gevonden. Ik, ik vraag me af wat dat geweest kan zijn. Geen flauw idee. Misschien bolbliksem. Hoewel, dat maakt alleen een sissend geluid, dacht ik. Goed, meneer Issendorf. Ik zal een verplegen laten komen. Ja. Sterkte en een goede thuisreis. Dag, dokter. Regelmatig. Ah, ik ben gevallen. Ah. Zo. Gaat u zitten. Oh, dank u wel. Ah. Bent u ook gevallen? Bent u allebei tegelijk gevallen? Nee. Nee, ik was er niet bij toen het gebeurde. Ik was de weg kwijtgeraakt. Ik heb Arna pas later gevonden. Ik heb Arna's aantekeningen meegebracht... Dank u. En wat hebt u verder gedaan in film Ik ben bang dat dat niet veel heeft opgeleverd. Hoezo niet? Of een onderzoek iets heeft opgeleverd... dat blijkt pas wanneer men de resultaten gaat uitwerken. Ik geloof dat mijn uitgangspunt niet juist geweest is. Ik geloof dat mijn opleiding niet voldoende is geweest om dat onderwerp te bestuderen... Ik heb geprobeerd een suggestie van professor Sibele te volgen... maar ik ben tot de conclusie gekomen dat ik daar niet veel mee op schiet. Ik zou het onderzoek van Arne willen voortzetten. Ik wil Noors leren. Ik wil voor zover nodig mijn studie overdoen. Ik zou bij u in Oslo willen studeren, twee, drie jaar misschien... en dan weer naar Finnmarken gaan. Ik zal na de vakantie niet meer naar de universiteit van Oslo terugkeren... Mijn opvolger is nog niet bekend. Oh, het spijt me verschrikkelijk dat u de universiteit moet verlaten. Heeft u de luchtfoto's nog gekregen van de directeur Waalbief? Nee, die heb ik niet gekregen. Nee. Ik ben erachter gekomen dat uw leerling Mikkelsen ze had. Ook dat is een handicap geweest. Maar ik neem niemand iets kwalijk. Ik begrijp dat ik een outsider was en dat ik dat moest blijven. Daarom wilde ik in Oslo gaan studeren. Ik wil een nieuw leven beginnen. Een nieuw leven beginnen, zegt u. Op mijn instituut waren geen luchtfoto's. Waalbief heeft zijn geologische dienst, stond hij. Maar die man die heeft me sinds de eerste dag dat hij daar benoemd was dwars gezeten. Nou, u mag blij zijn dat u niet in dit land woont. Zo'n groot land, nog geen vier miljoen mensen. Maar iets anders dan ruzie maken doen ze niet. Een nieuw leven beginnen. Hier in Noorwegen nog wel. Elk nieuw leven dat een mens begint... is een voortzetting van zijn oude leven. Ik daag het hele leger des Heils uit mij het tegendeel te bewijzen. Denkt u daar maar eens over na. Voor u zich hier met de vestigt. Tot ziens. Tot ziens professor. Dat ik jou nog eens tegen zou komen. Hoe gaat het? Uh. Heb je plannen? Ik kom net van Trollhuygen. Ik heb het huis van de beroemde componist Griek bezocht. Hé, hey, hallo. Jack is al drie dagen onder water, gedronken. Maar ik dacht, vooruit, waarom zit ik niezen? Je kan de tijd even goed besteden door de bezienswaardigheden te gaan bekijken. Zeg, ik logeer hier in dit hotel. Heb je zin oh. in de borrel? Uh, Oké. Okay. Goed, gezellig. Goedemiddag. Hier, is de trap op. Goh, ze hebben toevallig. Je ziet er trouwens niet al het beste uit. Wacht van je been? Nou, gaat wel. Zo, okay, hier is het. Ah, het heerlijke van Bergen vind ik dat het hier tenminste een beetje avond wordt. Ja. Ah, wat heb ik het warm. Wacht even. Dat maakt het je gemakkelijk. En kunt de champagne even, wil je? Uh, ja. Zo, deze treksluiting is een aardige vondst, weet je niet? De meeste mannen vinden het erg, sexy Alsjeblieft Weet je waarom ze dat vinden? Omdat hij niet... Sko. Uh... Skow Ik weet precies wat jij wil zeggen Omdat de treksluiting op de broek van een vrouw een nutteloos ornament is want hij kan niet bestemd zijn voor het gebruik dat mannen ervan maken. Hm? Maar de verklaring moet ergens anders gezocht worden. Ik geloof vast en zeker dat de ontwerper van deze soort broeken advies gehad heeft van een. dieptepsycholoog. Ja, weet je waarom? Nee, ik weet niks van dieptepsychologie. Een simplistische denker zei mij eens. Het komt doordat een treksluiting op de broek van een vrouw de indruk geeft... een afbeelding te zijn van wat eronder zit. <laughs> Grof, vind je niet? En het is natuurlijk helemaal geen dieptepsychologische psychologische verklaring. Um, toch is het wel die treksluiting waar het op aankomt. Kijk... We moeten uitgaan van de verdrongen homoseksuele componenten... in de psyche van de normale heteroseksuele man. Oh, moet dat? Ja, ja, ja. Ik zal het je uitleggen. De heteroseksuele man wordt vervuld van een panische angst. Als alleen maar het denkbeeld in hem opkomt... dat hij de gulp van een ander zou openmaken. Daardoor is hij juist heteroseksueel. Door die angst. Begrijp je? Als hij dus die treksluiting ziet, wordt zijn angst, al is het onderbewust, onmiddellijk opgewekt. Maar zijn bewustzijn staat hem meteen gerust, want het is immers maar een vrouw die de broek aan heeft. In een broek als deze zal een vrouw dus de psyche van een heteroseksuele man vollediger aanspreken dan wanneer ze een rok draagt... Zelfs meer dan als ze helemaal naakt is. Want niet alleen op de heteroseksuele componenten zijn psychie wordt een aanval gedaan... ...ook op zijn verdrongen homoseksualiteit. De prikkel is dus veel totale. Het is wel een ingewikkeld uiteenzetting. Oh, nee, helemaal niet. Nee hoor. Hoe denkt de normale man? Andermans hulp is taboe. Taboes nodigen uit om overtreden te worden. Maar wat overkomt de man die het taboe overtreedt... als het een vrouw is die de broek aan heeft? Niet de gevreesde verboden vrucht, vindt hij... maar de tuin van het paradijs. Heel simpel. Hij komt eens hier bij hem op de divan zitten... Ja. ja, zo zie je, hè? Iets dat op het eerste gezicht een nutteloos ornament lijkt voor een vrouw... blijkt een functie te hebben die redelijk verklaarbaar is. God, ineens moet ik weer aan Griech denken. Hij is begraven in zijn eigen tuin. In een verticale rotswand, hoog boven het pad dat er onderlangs loopt... daar is hij ingemetseld. Ja... Een heel eenvoudige platte steen met zijn naam zit ervoor. Hmm. Nou zeg maar, maar nou moet je eerst eens even iets over jezelf vertellen. Oh, oh wacht even, wacht even. Zeg, je dit? Uh, gerookte zalm? Ja, dat lijkt het toch. maar het is het toch niet? Het is graaflaaks. Ach, uh, ja, daar heb ik over gehoord. Ja. Ja, het is rauwe zalm, die eerst een tijd lang ergens begraven wordt... en dan, ik weet niet hoeveel later, weer opgegraven. Heeft een heel graffineerdes, maar... Hmm. Probeer. het? Well Welkom! Welkom! Open this door! Fred Flintstone. Ja, ja, Jack, ik kom. Nou, ga maar, honey. Uh, bye bye. Yeah. Oké, okay. See you. <coughs> <coughs> <coughs> Wat is er nou? Oh, Alfred, ik ben zo ontzettend geschrokken. Neem me maar niet kwalijk. Maar waarvan ben je dan zo geschrokken? Toen ik je zo ongelukkig zag lopen. Ach, het is met een paar weken weer beter. Mijn knie bezeerd, anders niks. Daar gaat het niet, om. Weet je hoe het komt, Alfred? Ze heeft drie nachten niet geslapen... toen ze dat van je vriend Brandel gelezen had. Oh. Brandel? Ja, Brandel, weet je dat dan niet? Hij is met een hele expeditie op de Nilgiri geklommen. Maar hij is met bevroren voeten weer beneden gekomen. Vorige week stond zijn foto in de krant in een invalide wagentje naast het vliegtuig. Verschrikkelijk. Zeg Alfred, waar is mijn kompas gebleven? Weggegooid. Het is toch maar de verkeerde richting aan. Ja, sorry even. Ik heb wat gedronken in het vliegtuig. Natuurlijk, jongen. Vreselijk wat je hebt meegemaakt. Maar hoe dan ook. Jij hebt het tenminste goed afgebracht. Ik ben trots op je. Ach, mama. Geef het hem nou maar. Hij kijkt zo treurig. Ja. <lacht> goed. Had je wel gedacht dat er water in mijn horloge zou komen? Weet je wat het is? Een expert als jij moet het direct kunnen zien. Ja, kijk een stukje erts. Een stukje erts, denk ik. In tweeën gezaagd. Ja, kijk, ze passen op elkaar. Weet je, Alfred, toen je klein was? Toen wou je zo graag een meteoriet hebben. Een steen die uit de hemel was gevallen. Ik heb het je nooit verteld, maar... Je vader had er een voor je gekocht... om je te geven op je zevende verjaardag. Ik heb hem al die tijd bewaard... zonder er tegen jou wat over te zeggen. Ik heb hem weggestopt. Ik wou hem niet geven omdat het niet mijn cadeau was... maar dat van je vader. En toen kreeg ik het idee er een paar manchetknopen van te laten maken. Voor je promotie. Ik denk dat je vader het daarmee eens zou zijn geweest... Ik denk dat hij het ook wel goed zou vinden dat je ze nu al krijgt. Een geschenk van de hemel is het, Alfred. Een geschenk van de hemel. Onbenul. Dank je, moeder. Dank je. Er is geluisterd naar Nooit meer slapen... een hoorspel van Hans Karsenbarg... gebaseerd op de gelijknamige roman van Willem-Frederik Hermans. Met onder andere Marcel Maas, Joost Landzaad, Max Croiset, Wim de Haas, Rob Fruithof, Olaf Wijnands, Marijke Mertens... Ida van Vaase, Paula Major en Hans Pauwels. Regie Hans Karsenbarg. Nooit meer slapen werd eerder uitgezonden door de Tros in 1988... Voor meer informatie kijk op afroktros schuine streep hoorspel